Goedemiddag, het rondje langs de velden beginnen we in Breda. Nak tegen Feyenoord, Frank Wielaert. En de stand is niets veranderd, maar wel het aantal spelers op het veld. Dat zijn er in plaats van 22 nog maar 21. Binnen een minuut is het Janma die twee gele kaarten ophaalt. De hoogte van de middenlijn maakt hij een overtreding. Daarvoor krijgt hij geel, dat snapt iedereen. En uit die vrije trap komen drie pases. Een lange bal richting Hooi. En daar vergrijpt dan opnieuw Jan Maat zich aan. Hij trekt hem naar de grond. En daar krijgt hij ook terecht een tweede gele kaart voor binnen een minuut dus. En dat betekent dat Feyenoord met nog maar 10 staat tegen de 11 van Nak op een 1-1 stand. VVV tegen Vitesse, Richard van der Made. Vitesse nog steeds op voorsprong in Venlo. 31 minuten gespeeld. Zojuist weer een grote kans voor Wilfried Boni. Hij had min of meer een... Vrije doortocht, daarna nog een kans voor Kakuta, maar Maempa lette goed op. Plukte de bal voor de voeten weg van de speler, gehuurd van Chelsea. En even later ook een grote kans voor VVV met een goede uitbraak over de linkerkant. Ricky Van Haren met zijn linkervoet net over het doel bij Piet Veldhuizen. En vanaf half vijf zijn we bij de topper tussen PSV en FC Twente. Integrale daarom gaan we door tot tien voor half zeven. Manchester City tegen Manchester United, ook om half drie begonnen. Rachna Niemeyer. Niet zo'n prettige pot voor de thuisploeg City. Want inmiddels 35 minuten gespeeld. Maar al 5 minuten lang staat de 2-0 van United op het bord. En opnieuw is de doelpunt te maken Wayne Rooney. Aanval vanaf rechts. Prachtig uitgevoerd over de vleugels. Uit het boekje dus zoals dat heet. Valencia naar Rafael de rechtsback die over hem heen is gegaan. Voorzet komt laag. Rooney komt inlopen. Recht voor de goal van de keeper van City. Joe Hart. En dan is het raak. Het is 2-0. IJsland zelf Monsters and Man and Mountain Sound. We gaan weer terug naar Frank Wilaert. NAC tegen Feyenoord in evenwicht, in ieder geval constant. Ja, daar klopt het evenwicht inderdaad. Nog 1-1 na 37 minuten voetballen. En de dynamiek natuurlijk wel veranderd met die 10 van Feyenoord tegen de 11 van NAC. Zo zonder Jan Maat, onmiddellijk gewisseld daarna door Koeman. Verhoek, die rechtsbek was gaan spelen, is vervangen door El Abdaloui, Maar uh, je vraagt je dan af, dat is toch ook gewoon een aanvaller en geen bek. En dat zie je dan ook onmiddellijk daarna als uh, Verbeek er zonder enig probleem. Ook al is El Dalouie uh, veel sneller uh, dan uh, Verhoek dat is. Toch gewoon Verbeek er langs alsof die uh, nieuwe rechtsback er helemaal niet staat. Nak was al sterker geworden na die 1-1... Veel sterker in de duels. Wilde al die duels heel graag winnen. Deed in ieder geval heel erg zijn best ook om goed in de wedstrijd te komen. En Feyenoord riep die 1-1 ook een beetje over zich af. Maar nu is die dynamiek toch echt veranderd. Feyenoord leunt achterover. En nu moet Nak het spel gaan maken. En komt het niet meer zo gek vaak in de duels. En zal Feyenoord het proberen met die spaarzame momenten van balbezit pellen. Opnieuw naar de scheidsrechter kijkend als die wordt vastgepakt in zijn rug. En met zijn rug ongeveer ter hoogte van de straks. Afschopgebied. Weer omkijkend naar de scheidsrechter. Zo van, nou Gaan we daar vandaag nog wat aan doen. Maar uh, dat gaat uh, in dit geval eventjes uh, nog niet gebeuren. En dus kan Nak gewoon gaan opbouwen voor uh, een aanval via in Halverwege zijn eigen helft midden in de zandbak. Daar de bal moet aannemen. Moet dat ook zorgvuldig doen. Voor je het weet doe je iets raars. En kunnen ze bij Feyenoord zo doorlopen. Vanwege de omstandigheden op het veld. Buis probeert de bal over de verdediging van Feyenoord te leggen. Maar bereikt Hooy niet. Omdat daar het hoofd van Klaas hier tussen zit. Ingooi voor Nak van de weg. Neemt de bal weer aan als hij heeft ingegooid in de richting van Buis. En dan de combinatie. Goedelje en Buis. En dan is uiteindelijk toch Hooy bereikt. Die gaat dan richting de zijlijn. Immers duwt in de rug. Scheidsrechters laten het toe. Terwijl het een overduidelijke duel was. Ik kan me voorstellen dat Guzebujuk dat niet gezien heeft. Maar zijn assistent moet dat toch zeker gezien hebben. Hij laat het uh, uiteindelijk lopen. Het levert Feyenoord balbezit op. En uh, Feyenoord gaat achteruit. Probeert de ruimte voor zichzelf te creëren. En wat tijd om in ieder geval de bal bij zich uh, te hebben. We zijn uh, 39 minuten onderweg in Breda. Stand 1-1. VVV Vitesse. Vitesse op voorsprong Richard van der Maan. Dan kijk je ook echt naar de koploper van de Eredivisie? Nou, ik vind ze wel heel geduldig en volwassen spelen. En ook uh, heer en meester nog altijd in deze eerste helft. 38 minuten nu bijna onderweg. En uh, ja, het zit gewoon goed in elkaar deze ploeg. Met natuurlijk uh, Boni die altijd een paar mensen uh, aan zich bindt. Reis, zeer gevaarlijk. Laat dat de laatste weken ook zien. Theo Jansen is de regisseur van deze ploeg. En achterin wordt gewoon heel weinig weggegeven dit seizoen. En als je kijkt naar de resultaten de afgelopen weken tegen al die uh, ploegen zoals Twente, PSV, Ajax. Dan was dat natuurlijk gewoon meer dan goed. En Vitesse doet daarom gewoon mee in de race om de titel. Zojuist waren ze heel dicht bij de 2-0. Met een uitstekende opening van Van Ginkel. Crossbal van rechts naar links. Uitstekend uh, behandeld vervolgens door uh, Kakuta. Die schudde Turk van zich af tikte de bal breed naar Ibarra. Die had ook een paar goede bewegingen in huis. Maar schoot op de lat. Daar was Vitesse dus opnieuw dicht bij een doelpunt. Turk moest dat overigens bekopen met een blessure. Ongelukkig kwam hij ten val. Volgens mij heeft hij behoorlijk last van zijn hemstring. Moest hinkelend van het veld af. En hij is inmiddels ook vervangen bij VVV voor Otsoe. Nu weer een aanval van Vitesse. Maar Van Ginkel raakt de bal kwijt. De bal gaat over de zijlijn. En dus een ingooi voor Vitesse. Met nog een minuut of vijf dus voor rust. Ja, VVV, de thuisploeg hier in Venlo zal toch wat meer moeten brengen. De concurrenten pakten allemaal punten. Roda een puntje. Pek, Willem 2 ook gisteravond. En VVV staat bijna onderaan. En heeft dit seizoen pas één thuiswedstrijd gewonnen. Dat gebeurde tegen een directe concurrent. Tegen Willem 2 werd het 4-1. Vitesse is weer in balbezit. Zoals eigenlijk bijna de hele eerste helft. Met Kasja tikt de bal breed. Door de middencirkel naar Van der Heijden. Dan wordt er een beetje gestoord door Kullen. Maar het is allemaal maar half. En Vitesse blijft dus simpel in balbezit. Leidt verdient met 1 tegen 0 door die prachtige goal inmiddels alweer een minuut of 20 geleden van Marco van Ginkel. De Premier League. United had een voorsprong van drie punten voor deze wedstrijd, maar het gaat erg goed met de ploeg van Ferguson. City United, niet Als Dit zo blijft worden het zes punten meer voor United dan voor City. We zitten in de slotfase van de eerste helft, 44 e minuut en United blijft eigenlijk heel eenvoudig op de been. Richard, wat heb jij? Een doelpunt voor VVV. Ja, ja, uit het niets. Denk je dat uh, Vitesse eigenlijk makkelijk de rust gaat halen, is het ineens Van Haren die scoort namens de thuisploeg. En dat is toch wel een flinke dreun, denk ik, voor uh, Vitesse dat virtueel op kop stond. Maar nu slaat VVV toch uh, razendsnel toe via Cullen. Wordt er uh, geschoten, is het Veldhuizen die in eerste instantie redt. En dan staat uh, Van Haren daarvan dichtbij om de 1-1 binnen te tikken. En zo is de wedstrijd hier dus weer in evenwicht. Het is overigens uh, Otsu die sco scoort foutje van mijn kant. Otsu is de doelpunt te maken, de invaller in de 41ste minuut. Wij gaan weer terug naar Ragnar Niemeijer. 2-0 voor Manchester United. De laatste minuut in het City of Manchester Stadium. De laatste minuut van de eerste helft. Mancini meldt zich maar eens aan de zijlijn. De coach, de manager van City... Moest al vroeg in het duel ingrijpen. Want een wissel gezien. Colo Touré kwam al na 20 minuten binnen de lijnen. Voor de captain. Voor Company, De Belgische international. Doet het spel natuurlijk van de thuisploeg ook geen goed. United heeft de bal ter hoogte van de middenlijn. De middencirkel met Patrice Evra. De linksback Butler. De uitspeler van Vitesse zit niet bij de selectie. Wel Cleverly aan de linkerkant van het veld Touré. Houdt hem in de gaten. Nog altijd Cleverly in de buurt van de vlag. En dan gaat de bal over de zijlijn mag worden gegooid door United. Het positiespel bij de ploeg van manager Alex Ferguson is uitstekend verzorgd. Er zit tempo in overleg. En het ziet er gewoon heel volwassen uit voor de koploper van de Premier League. Alleen nog wachten nu op een hoofdrol voor... Uh... De speler die we zo goed kennen, dat is natuurlijk Robin van Persie. Hij is nog niet echt in het stuk voorgekomen. Twee minuten extra tijd. Wayne Rooney maakte ook de tweede. En dat betekent zijn 150ste Premier League goal. We zitten in de extra tijd. 2-0 voor United. Ik ga naar de rust toe bij NAC tegen Feyenoord. De elf uit Breda. Zijn ze echt bovenliggend nu, Frank Wieland? Nou, niet de hele tijd hoor. Het is uh, aanvallen met beleid, zou ik willen zeggen. Met nog anderhalf minuutje te spelen. Officiële speeltijd in de eerste helft en die 1-1 stand op het bord. Maar uh, de kans voor uh, een treffer was zo zojuist voor Feyenoord. Een aanval over de rechterkant, uiteindelijk de kopbal van uh, Immers. Maar die was een paar meter naast de goal van ten Rauwelaar. Nu is het weer Nak. die uh, probeert hem met een uh, bal over de verdediging van Feyenoord heen Gudelje. Ongeveer te bereiken, maar die heeft nog een metertje of zes te overbruggen voordat hij daar bij de bal kan. Lamproe is natuurlijk veel sneller, want die hoeft niet naar de bal toe. De bal gaat naar hem en dus kan hij rustig oprapen. Overigens El Abdellaoui, moeilijke naam. Daar gaan we het niet al te veel meer over roepen. Maar die is bij Jong Feyenoord intussen omgeturnd van rechter aanvaller, CQ linker aanvaller, naar bek. Want Ronald Koeman die ziet uh, geen uh, aanvaller in hem. En het, bij de Noorse Nationale Ploeg trouwens ook niet. Daar speelt hij ook bek, heb ik me laten bijpraten. Hij heeft nog een boel te leren. Dat hebben we vandaag in ieder geval wel al een paar keer gezien. In de duels met Verbeek en uh, Hoij laat hij zich toch wat gemakkelijk aan de kant zetten. Zo nu en dan. Dat gebeurt nu ook met uh, Pelle in het duel met Buis. De heren zitten even aan elkaar. Nee, dat is niet uh, Buis. Dat is Van de Weg. En nu krijgt Van de Weg de gele kaart. Als hij uh, opstaat van uh, Guzubijuk in dat duel gaat hij er iets te hard in, duwen en trekken met de Italianen uiteindelijk gestrekt been. Dat is een gele kaart waard voor Guzebjuk. Dat lijkt me een logische conclusie voor de scheidsrechter. En een vrije trap voor Feyenoord. Daarna als gevolg. Nelom achter de bal. Iedereen opgeschoven naar de helft van Nak Met Pelle als de diepste man moet daar de bal in ontvangst gaan nemen. Doorkoppen doet hij ook inderdaad goed. Schaken maakt zich goed vrij ook van zijn tegenstander. En dan de voorzetgever van Immers over iedereen heen. Filena kan er bij lange na niet bij. Doet wel zijn best. Springt wel, maar komt toch twee koppen tekort ongeveer om nog bij die bal te kunnen. Dus gaat hij zonder enig doel over de zijlijn. En kan Nak vier van de weg gaan ingooien. En de extra tijd inmiddels ingegaan in deze wedstrijd. Eén minuutje extra, dat is voor het wegzenden van Jan Maat. Waardoor Feyenoord dus met zijn tienen staat tegen die elf van Nak. Nu is het. Ruzietje tussen Pellen en van de weg omgekeerd beslist. Nu krijgt Pellen weliswaar geen gele kaart, maar wel een vrije trap tegen. Dus kan Nak die vrije trap gaan nemen. Luiks doet dat breed naar Bottingen. Die staat er toch elke keer maar weer in die klei die bal aan te nemen. Dat is nog niet heel erg prettig om dat daar te moeten doen. Maar hij krijgt alle tijd en alle ruimte. Nu krijgt hij de bal weer terug op het stukje gras dat er nog over is in dit stadion. En speelt hij een breed naar de rechterkant, naar van de weg, van de weg. En uh, nak even achter in de bal rondspelen die 1-1 uh, naar de rust brengen. Maar je zou kunnen zeggen, probeer het nog een keertje. Daar is alleen de tijd niet voor. Nak speelt de eerste helft even rustig uit met die 1-1 stand tegen de 10-man van Feyenoord. Gaan we weer door terwijl het rust is bij Manchester City, Manchester United. 2-0 staat het daar dus voor de mannen uit United, van United. Wij gaan nog even naar VVV tegen Vitesse, Frank Wielaert. Of, moet je horen, Richard van der Maden. Extra tijd ingegaan. 1-1 de tussenstand hier in Venlo. En toch een tikje natuurlijk voor Vitesse. Nu ook nog een hoekschop voor VVV in die allerlaatste minuut van de eerste helft. Vitesse veel beter, maar VVV dus zojuist uit het niets heel plotseling langs Met die prima aanval over de linkerkant. Het schot van Linsen En Veldhuizen zat daar toch niet zo lekker bij hoor. Zo'n bal moet je naar de zijkant wegboksen als je hem niet klemvast kan krijgen. Maar Veldhuizen pareerde door het midden. Daar stond ineens Otso de invaller en die was zeker Nu de corner van Van Haren. Lekker voorgebracht. De kopbal is van Seip. Die raakt hem niet helemaal goed. Gaat toch ruim 2, 3 meter naast het doel van Piet Veldhuizen. Die dan snel weer, wou ik zeggen, de bal aanspeelt naar Van Ginkel. Wacht toch eventjes. En dan zegt de scheidsrechter van vanmiddag Makkeli... Ik maak er een einde aan voor wat betreft de eerste 45 minuten hier in Venlo. Toch wat tegenvallend dus voor Vitesse dat lange tijd heel goed was. Maar na de gelijkmaker van Otsu nam VVV toch heel even brutaal het heft in handen. 1-1 na 45 minuten in de koel. Daardoor dus 1-1, VVV Vitesse ook 1-1 is de ruststand bij NAC tegen Feyenoord. Keren wij terug naar eerder vanmiddag. Heerlijk tegen Roda eindigde in 4-4 bij de ruststander 2-1. 1-0 Djuricic, 1-1 Malki, 2-1 van La Para. Dan de tweede helft 3-1 vindt Boga zonder lijkt niks aan de hand voor de ploeg van Van Basten, maar 3-2 worden door Biemans. Het wordt weer 4-2. Van La Parra is opnieuw de doelpunt te maken, maar dan in de slotfase 4-3 Malky en 4-4 Hupperts. Ronald van der Geer praat na de wedstrijd met de trainer van Veen, Marco Van Basten. Marco ben je vanmiddag door een achtbaan van emoties gegaan? Nou ja, we hebben natuurlijk wel een hoop uh, momenten uh, meegemaakt waarin je denkt van oké, okay, de wedstrijd is gespeeld en, uh, en dan weer niet. Dus uh, ja, het was wel wat dat betreft een spectaculaire wedstrijd met helaas voor ons een, een beetje lullig einde. Je wilde een antwoord van je, van je elftal. Heb je ondanks die 4-4 dat antwoord wel gekregen? Nou, ik denk dat we een uh, vrij goede wedstrijd hebben gespeeld. Ik denk dat we goed begonnen dat we de eerste helft uh, vrij veel controle hadden. Dat we nou ja, in ieder geval vier doelpunten scoren. Dus wat dat betreft is het positief. We krijgen er alleen een paar tegen. En uh, een beetje te veel. En uh, als je dat een beetje analyseert... en dat komt dus eigenlijk voornamelijk uit, uh, uit vrije ballen en corners. En uh, ja, normaal gesproken moet dat uh, geregeld zijn. Want het staat duidelijk op papier wie wat moet doen. Maar de, het heeft allemaal wel een verhaal. Bij de, bij de laatste ging het vrij snel, die, die corner werd, die werd genomen. En... Uh, nou, bij die eerste vrije bal nou, valt hij net goed op iemands, uh, op iemand's hoofd. En uh, ja, zo heeft het elke keer wat. En het is doodzonde, want we komen twee keer voor met 3-1, met 4-2. dan denk je, nou oké, okay, die, uh, die wedstrijd uh, die moeten we naar het einde uh, uitspelen. En uh, helaas is dat ons niet gelukt. Want als je dan kijkt naar die tegengoals, ik dacht af en toe, hoe is het gelukt? Nou ja, die laatste die schiet hij die in. Ja, dat doet hij ook niet vaak meer. Maar weet je, dat, dat is wel een beetje wat... Wat er op dit, op dit ogenblik uh, te veel gebeurt. Dus, uh, maar goed, we moeten gewoon door blijven gaan. Ik denk dat uh, op zich de wedstrijd van onze kant uh, best redelijk was. Uh, dat geeft in ieder geval wel weer het vertrouwen voor de volgende weken. En, uh, ja. Gewoon doorgaan en hard, hard blijven werken. Ja, één punt geeft een beetje vertrouwen. Drie punten geeft zoveel vertrouwen. Hè? Dat, is, dat is het grote verschil. Nou ja, goed voetballen geeft vertrouwen. En ik denk dat wij uh, bij Vlagen vrij goed gespeeld hebben. Uh, redelijk, redelijk de boel gecontroleerd hebben. In De tweede helft werd het wat, uh, wat nerveuzer. Omdat uh, ja, Roda die, die ging wat meer risico's nemen. Ook wat meer wisselingen uh, in de ploeg doen. En uh, daar werd het voor ons niet makkelijker op. Uh, alhoewel, ja, wij, wij toch uiteindelijk nog op tien minuten voor tijd... met vier, twee voor dus dan denk je dat het uiteindelijk wel uitgespeeld zou kunnen worden. En uh, ja, er valt die laatste in, in, de, in de 90e minuut uh, in het kruis. Ja, dat, uh, daar ga je ook niet van uit. Nee, jullie maken ook zo'n goal. Want Van La Parra zal het ook niet elke dag doen, zo'n doelpunt maken, denk ik. Nee, dat was een schitterende goal, ja. En dat kwam uh, ja, ook weer uit een, een snelle omschakeling. Dus ja, het, het was op zich een spectaculaire wedstrijd. Dat wel, met een hoop uh, mooie dingen en, en minder mooie dingen. Maar het was jammer dat we in ieder geval niet uh, aan het langste eind hebben kunnen trekken. Ik vond de vreugde van Basten van La Parra eigenlijk ook wel heel mooi. Ja, ja. hij kwam op mij afgelopen. <laughs> ik moest eerst even kijken of hij naar mij kwam of niet. En, nou goed, hij, ja, hij vond het uh, ja, mooi om het op tien minuten te vieren. Dus dat uh, nou, is alleen maar leuk. lig je ineens op je rug? Ja, hij was wat zwaarder dan ik had ingeschat. Ja. Ja. Marco van Basten, Heerenveen. En van Heerenveen naar Schaats is niet zo'n grote stap. We gaan het namelijk hebben over Jan Smeekens... die de leiding heeft genomen na vier wedstrijden in het wildberk Op de 500 meter in Nagano behaalde Smeekens alweer zijn derde medaille van dit seizoen. Ditmaal was het brons. 500 meter die overigens een uurtje later begon dan gepland... omdat de ijsbaan in Nagano werd getroffen door een stroomstoring. Lange tijd was het nagenoeg totaal donker in de M-Wave. Smeekens zocht toen snel de katakom op. Ja, ik had al gauw door dat het een... Uh een lang grapje ging worden. Dus ik ben vrij snel naar beneden gegaan om, uh, om warm te blijven en uh, wat in, los te fietsen. En dan ja, duurt het uiteindelijk drie kwartier en dan uh, moet je weer racen en klaarmaken voor de race. Lukt dat dan om klaar te zijn? Ja, je zult wel moeten. Het is geen, geen keuze. Dat hoort bij, uh, bij, uh, bij het sprinten en bij, uh, bij je werk en hobby. Dus dat, uh, ja, dat, dat weet je dat kan gebeuren tijdens de Olympische Spelen. Ging er ook een ijsmachine kapot, dan moet je ook wachten en dat... Uh, dat leer je wel door de jaren heen. Ja, jou lukt het vrij goed. Ben jij iemand die, ru die daar rustig onder blijft? Ja, ja je moet er uh, gewoon uh, dom je ding blijven doen en wachten tot je mag rijden. Hoe erg baalde jij gisteren? Want je bent de enige die alle wereldbekers, behalve gisteren, op het podium heeft gestaan. Um, je bent constant, maar gisteren was een, was een mindere. Ja, gisteren was iets minder en ja, dat is ook sprint. dan kan je een keer een tiende verliezen waardoor je, waardoor je buiten het podium valt en... Dan moet je, 35, 2, moet je daar gewoon wel tevreden mee zijn, ook al wil je veel harder. Alleen, uh, ja, je moet gewoon zorgen dat het beter wordt en niet, uh, niet te hard uh, balen. Ging er iets aanwijsbaar mis? Of, of is het wat je zegt? Gewoon een tiener, eraf en dan sta je ernaast? Ja, je staat, je kan wat beter, je kan in het algeheel wat dieper zitten. En dan, ja, dan rijd je gewoon een stuk harder. Uh, of je meteen 34-6 rijdt, is een ander verhaal natuurlijk. Het is de meeste supersnelle tijd natuurlijk. Dat uh, was Koskela gisteren. Kostklaar, ja, precies. En, uh, ja, dat, dat is net het verschil. En, met sprinten moet je daar gewoon er rekening mee houden. Ja, tot slot nog even over die Koskola. want die, ja, vandaag is hij dan weer geblesseerd. Dat is een vreemde snuiter, of niet? Ja, deze vuurtje met uh, dus dat, uh, ja, Of hij rijdt hem uit en hij wint hem, of uh, hij uh, stopt halverwege. Jan Smekers in gesprek met Jeroen Stekelenburg. Keren we terug naar het hockey. Nederland tegen Australië. Finale van de Champions Trophy. Lang stond het 1-1, maar uiteindelijk in de extra tijd werd het toch 2-1 voor Australië. Nederland dus tweede dag op de Champions Trophy. En dit was de groepsdesstrijd tegen Australië. Eiste doelman Jaap Stokman een hoofdrol voor zich op. Met een paar mooie reddingen in die finale. En ook Stokman praat met Filip Koken. Jaap, hier sta je met een soort van troost-trofee. Uh, beste keeper van het toernooi. Maar ik denk, neem niet aan dat je het hier echt kan troosten, of wel? Nee, nou ja, dat is een individuele ja, prijs en uh, je doet het met het team. En ik had zoveel liever hier uh, goud gepakt dan, uh, dan die trofie uh, die ik nu in mijn handen heb. Ja. Ja, het is echt uh, ongelooflijk ballen, maar uh, het is niet anders. In de tweede helft werden jullie op een gegeven moment overlopen. Daar staat je kregen zoveel kansen. De een naar de ander dook voor je op. Wat ging er allemaal mis? Uh, een hele hoop volgens mij. Ja, We kwamen er gewoon niet doorheen. Als je kijkt, de eerste helft deden we het nog goed, begonnen we goed. We creëerden een paar mooie kansen. De eerste helft ging redelijk gelijk op, denk ik. De tweede helft ja, kwamen we er gewoon net totaal niet meer aan te passen. We konden geen, geen vuist meer maken. Dat was ook de verdienst van Australië. Uh, ja, waar dat aan ligt, uh, moeten we even, even terugkijken. Uh, ja, ik, ik had zelf gewoon een kansloos gevoel erop, uh, aan de aan de tweede helft. Zelfs na al die reddingen nog, want ja, je kunt het ook nog rekken tot de shoot -out. Ja, nee, ja, zeker. Ik, ja, uh, dat was eigenlijk een beetje mijn, uh, mijn doel. Want ik, ja, ik, ik had zelf niet het idee dat we, dat we nog een goal gingen maken. Uh, ja, je hoopt er natuurlijk wel op, maar ja, dan, dan is het, uh, aan de andere kant is het dan uh, hopen dat je toch het kan rekken tot de shoot En dat je dan, uh, ja, dat je dan uh, naar je toe trekt. Maar uh, ja, zover heeft het helaas niet mogen komen. En je pakt zelfs een strafbal hè, van Jamie Dwyer. Ja, ja. Dat ja. Ja, is uh, vervelend voor Jamie, maar ja, hij was wel even nodig. Uh, ja, lekker. Maar... Hoe erg is het nu dat jullie weer niet tot het beste spel... wat jullie in je hebben, bent gekomen in een finale? Uh, nou ja, het verschil tussen goud en zilver. Ja. ja, maar het is niet de eerste keer. Nee, het is niet de eerste keer. Ja, aan de andere kant is het ook uh, finales spelen. Finales is toch net iets anders dan, uh, dan een gewone poolwedstrijd. En uh, dat zie je nu ook. En uh, die moet je leren spelen. En we, hebben eigenlijk, we spelen eigenlijk pas sinds een jaar echt finales. We hebben er nu drie gespeeld uh, afgelopen jaar. En uh, ja, je moet die ervaring moet je toch opdoen. En je ziet nou, Australië die heeft veel meer uh, finale ervaring. En die missen wij nu. En ja, dan zie je dat op de beslissende momenten... Uh, ja, staan we nu niet. En ja, dan moet je toch op een of andere manier... Moet je dat toch uh, onder de kies zien te krijgen. En, uh, ja. en nu? Terug met een kater? Uh, aan de ene kant wel, want je bent er zo dichtbij. Uh, aan de andere kant niet, omdat je zo ver weg bent. Uh, klinkt heel cryptisch. Uh, ja, goed. Vandaag uh, waren we er ver weg... Ja, je, zit toch, je staat toch in de finale en dan ben je er toch dichtbij. Uh, ja, tuurlijk Kater als je, uh, als je in de finale zit en je, je verliest hem. Maar goed, uh, hè? we spelen wel weer in de finale en dat uh, biedt wel uitknopingspunten. Gebrek aan finale ervaring, noemde Jaap Stokman. Het gebrek aan winnaarservaring zagen we bij Heerenveen en Roda... die zo weinig winnen dit seizoen. En zelfs toen Herenveen met 4-2 leidde... met nog een minuut of zeven op de klok... waren daar nog weer Malki en Hupperts... met een hele mooie trouwens die voor een 4-4-eindstand zorgde. Net hoorde u wat Marco van Basten daar allemaal voor gevoelens bij had. Hij had ook een collega natuurlijk vanmiddag. Ruud Brood, Roda-trainer Ruud Brood. En die praat met Roland van der Geer. Ja, Ruud, als je het scoreverloop bekijkt, denk ik dat ik je kan feliciteren met een resultaat. Maar als je de hele wedstrijd kijkt, heb je misschien nog wel een kater. Ja, zeker de fase dat wij uh, behoorlijk wat uh, kansen creëren om terug te komen of ja, in de wedstrijd. Ja, dan zie je dat... Uh, ja, dan moet je toeslaan. En, en ja, ik dacht zeker naar rust. vier mogelijkheden, even kansen. En zij na een kwartier, de eerste de beste, die vliegt er weer in. En dan, uh, ja, dan zit je wel flink te balen. Achteraf mag je natuurlijk blij zijn dat Guus uh, zo'n mooi goal maakt. Maar ik vond wel dat er uh, hier zeker wat te halen viel. En, en gelukkig hebben die jongens daar ook vertrouwen in gehouden. Ja, daar gaat het met name om. Hè? Vertrouwen, durf, dat heb je nodig in een wedstrijd als deze. Ja, vind ik wel. Ik vond het in de eerste helft uh, angstig een beetje. We voetbalden niet goed naar de spitsen toe. En we konden niet goed druk zetten met onze spits op, uh, op zomer. Dat hebben we na rust, zag je, beter gedaan. Ja, en dan, uh, dan durven we wat meer uh, te voetballen. En zeker uh, wat je nodig hebt in de wedstrijd als het even mee zit, zag je ook. Dan kan het zomaar ook nog wel de vijfde binnenschieten. Maar dat hebben spelers nodig. Dit, dit is dan een, uh, ja, een houvast, maar ja, ik vind dat er nog veel meer uit te halen viel. Maar het was ook, uh, denk ik, een bepaalde druk uh, bij de jongens. Kan je ze ook niet kwalijk nemen. Maar oh, ze hebben wel getracht, uh, ja, als je vier goals hier maakt... Ja, dan moet je normaal gesproken de, de rest uh, meenemen. Niet één punt, maar de rest ook. En dat vond ik uh, ja, niet goed van ons. Waar ben je het meest trots op? Nou ja, dat het ook een keertje mee zit. Hè. Met een, uh, een toevalstreffer kan je het zeggen, maar het is een mooie goal met Guus. En het meest trots op. Ja, als trainer ben je niet zo gauw tevreden. Um... Dat we uh, gingen voetballen, met name de tweede helft. En dat, ja, dat je dan goals tegenkrijgt en, en niet goed verdedigt misschien met z'n allen. Maar er was weer een bepaalde flair. En ja, dat hebben we tot het einde blijven doen. En niet uh, opportun, zoals in het begin, eerst zelf de lange bal spelen. Tuurlijk zijn er heel veel foute pases geweest. Maar ik denk mede daardoor hebben we wel uh, het nodige gecreëerd en ook gescoord. Radio 1, het nos journaal. Vol vier, geweest, hier is Mark Visser. In Heerlen hebben politieagenten de auto van een mogelijke inbreker beschoten. De agenten probeerden de man na een inbraak te stoppen... door op de auto te schieten, maar miste het doel. Uiteindelijk ramden de verdachte een paaltje en een geparkeerde auto... waarna hij rennend verder ging. En na een paar waarschuwingsschoten hield hij in en kon de politie hem aanhouden. De Zuid-Afrikaanse president Zuma heeft in het ziekenhuis in Pretoria... bezoek gebracht aan Nelson Mandela. Volgens de regering gaat het goed met het 94-jarige anti apartheidsicoon Oud-president Mandela werd gisteren opgenomen... volgens een officiële verklaring voor medische onderzoeken. En in zijn woonplaats Chelsea in Zuid-Engeland... is de Britse astronoom en tv-presentator Sir Patrick Moore overleden. Moore was een populaire sterrenkundige. Hij begon in 1957 als presentator van een maandelijks BBC-programma... over astronomie, The Sky at Night... waarin hij voor een groot publiek vertelde over wetenschap. Hij zou het programma ruim 50 jaar presenteren. Sir Patrick Moore is 89 jaar geworden. Dat is het belangrijkste nieuws van dit moment. Zometeen in de tweede helft van VVV, Vitesse en NAC tegen Feyenoord... eerst keren we terug naar het schaatsen. Maar het Leenstra voor haar zit deel 1 van het seizoen erop. Na vijf wedstrijdweekenden op een rij... slaat Leenstra de Wereldbekerwedstrijd in Harbin volgende week eventjes over. In Nagano eindigt de Leenstra vandaag als vijfde op de 1000 meter en als veertiende op de 500 meter. En ze gaat zich nu voorbereiden op deel 2 van het seizoen. Dat begint met het NK Allround eind deze maand. Dat toernooi won gaat de afgelopen twee seizoenen... maar zeer waarschijnlijk laat ze dit jaar dat toernooi schieten. Ja, ik denk dat ik het uh, NK Sprint ga rijden en het uh, NK Rowne laat schieten. Want, uh, zoals je zei, uh, zijn nu vijf uh, weekenden geweest. En uh, ja, je moet keuzes maken. En, uh, ik denk dat het, uh, het Sprint uh, kampioenschap wordt. Je zegt het nog met een beetje voorbehoud. Of heb je de knoop eigenlijk al doorgehakt? Nou, ik moet sowieso de Sprint eigenlijk rijden... om te plaatsen voor de volgende... Thuis meter wereldweek uh, ja, Daarbij neem ik aan dat uh, volgens mij gaat de rest allemaal wel naar China. Dus die halen mij dan in, in het placement. Uh, nou ja, ik moet zeg eigenlijk gewoon het enkele sprint rijden. Die combinatie, dat kan niet hè? NK round NK sprint, EK round dat, ja, dat is te veel wat goede. Ja, dat is gewoon heel veel. Uh, ik denk NK round en NK sprint zou nog kunnen. Maar inderdaad, als ik NK round uh, rijden, wil ik me daar graag plaatsen voor het uh, EK. En ja, als ik bijvoorbeeld uh, denk dat dat te veel wordt... dan heeft het denk ik niet zo veel zin om uh, het NK aan te rijden. Zijn dat moeilijke keuzes voor jou? Is het moeilijk om te zeggen, ik rijd het NK NK round niet? Ja, het is gewoon uh, een hele mooie wedstrijd. Uh, ja, mag, ja. Ik, ik vind het wel lastig. Maar de Allround, uh, ja, ik denk uh, dat ik dan ook nog weer iets moet verbeteren... op de drie en de vijf uh, kilometer. En op dit moment uh, wil ik echt focussen op de 1500... En uh, ja, ik denk dat het gewoon beter is om die te rijden. Ja, is het misschien ook moeilijk voor jou, omdat je er eigenlijk net een beetje tussenin zit, hè? Die, het, het WK sprint met zo'n 500 meter en het WK allround met zo'n 5 kilometer. Dat zou eigenlijk een ander WK moeten zijn, een 1500 WK. Ja, dat zou ideaal zijn. Maar helaas, het is het niet. Maar de 500 meter gaat wel steeds beter. En, uh, ja, als ik nog uh, 1,2 tiende harder ga, dan doe ik gewoon mee in de top 10. En als mijn met 1000 meter dan ook weer wat uh, beter gaat, dan uh, kan ik denk op sprintkampjes ook wel ver komen. Maar goed, dan moet wel alles gewoon helemaal goed gaan. En uh, ja, op dit moment kom ik gewoon nog tekort. Voorlopig gaat alles even op sprinten? Ja, op 1500. <laughs> en uh, ja, het eerste volgende wedstrijd is NK Sprint. Dus uh, ja, inderdaad, even op de sprint dan. Marit Leens gaat zeggen dat we gaan weer voetballen. Tweede helft is begonnen. NAC tegen Feyenoord. Frank Wielaert. Oh, balletje tegen de lat van uh, Seuntjes. De invaller bij uh, Nak. Verdediger eraf gehaald van de weg. De Ras-Rotterdammer bij uh, Nak. Heeft uh, maar één helftje mogen voetballen. En, uh, dat komt omdat ze bij NAC, de Borja Goudelje, wil daar graag een overtal op het middenveld creëren. En wat meer aanvallende impuls geven. En daardoor dus zeuntjes in de ploegen komen. Nou, die maakt dat onmiddellijk waar door in de eerste twee minuten van de tweede helft maar een bal tegen de lat te knallen. En uiteindelijk houdt NAC nog een vrije trap over ook nog. Waarmee ze nog een keer het doel van Lamproe onder vuur kunnen nemen. Ik heb trouwens in de rust nog even naar die goal van Feyenoord zitten kijken, van Pelle. En daar kwam een handje van de Italiaan bij kijken. Dus het was ook nog een gelukje dat Feyenoord op 1-0 voorsprong mocht komen in deze wedstrijd. Terwijl Luiks intussen de bal klaarlegt op een metertje. Of nou, wat zal het zijn? Een kleine 20 meter van de goal van Lamproe. Daar ligt de bal nu, de muur staat op afstand... Daar staat onder andere Leurling een beetje in te duwen en te trekken. En uh, Luijks neemt die vrije trap. Die neemt hem hard en hoog. En te hoog om hem op doel te krijgen. Lamproe kan de bal nu in ontvangst nemen om een doeltrap te gaan nemen. En daarmee is de tweede dreiging van Nakkant kant in de tweede helft. In ieder geval voorbij in deze tweede helft. Dat dus met drie verdedigers is gaan spelen. En dat Koudelje is wat meer naar achteren gaan. Speelde eigenlijk achter Leurling. Achter de diepe spits bij Nak is nu wat meer een controlerende middenvelder geworden naast Gillissen. Maar uh, die kan uh, flink wat meters overbruggen. Dus voor je het weet staat hij bij het strafschopgebied van de tegenstander. Dat uh, moet je Goudelje wel uh, kunnen toevertrouwen. Nu moet uh, Nak eerst zien dat ze de bal goed wegkrijgen. Maar Feyenoord uh, trekt zich alweer terug als het balverlies leidt. En uh, Goudelje over de rechterkant heel veel ruimte krijgt met de bal aan de voet om meters te maken. En dan hoor je die wegstart achter zijn uh, verdediger richting de achterlijn. Daar wordt uh, dan uiteindelijk geholpen door Martins Indi. Schiet de bal over de zijlijn. Zo blijft de ploeg uit Breda in ieder geval in balbezit in de openingsfase... Van de tweede helft. De, de bedoeling van Nak is duidelijk. Het staat natuurlijk uh, ver weggezakt onderin. Leurling krijgt de bal bij de eerste paal. Maar kan, kan niet draaien. Kan ook niet schieten. En dus Feyenoord uiteindelijk uitverdedigen via Immers. Die nota bene bij zijn eigen strafschapgebied staat om daar een bal mee te kunnen krijgen. En Filena, die is er nu even door. 2 tegen 1. met Filena. Maar die kan de bal niet meenemen, want dat veld is zo verschrikkelijk slecht. Dat er stuitert die bal alle kanten op. Hij kan dus geen snelheid maken. En dus ook niet dreigend zijn voor de Rotterdammers in de beginfase van de tweede helft. De bedoelingen van NAC zijn duidelijk. Ze willen vandaag winnen tegen de tien van Feyenoord. Het is 1-1. Tweede bedrijf van VVV tegen Vitesse ook alweer begonnen, Richard. Ja, een minuut zijn we bezig. 1-1 de tussenstand. Vitesse het bal bezit. Geen nieuwe spelers binnen de lijnen. Vooralsnog Theo Jansen heeft de bal aan de voet. Paast naar de rechterkant, naar Kasja. Kullen jaagt wel wat. Daar voorin loopt ook Otsu. De kleine Japanner die vlak voor rust dus de 1-1 maakte. Maar Vitesse heeft nog steeds de bal via Theo Janssen opnieuw. Met zijn linker paast hij hem opnieuw naar Kasia. Kalas gaat dan wat dieper staan. De rechtsbek en toch een hoge bal nu richting Boni. Met drie man van VVV bij zich. Komt daar toch heel aardig uit. Maar dan is er een overtreding gemaakt. Of is de bal net over de zijlijn gegaan. Ik kan dat vanuit mijn positie niet helemaal zien. Het is een ingooi voor Vitesse. En Kalas heeft de bal inmiddels in de handen. Met de handschoentjes gooit hij hem dan naar Kasja. Kasia combinatie met Ibarra. De man die op de lat schoot in de eerste helft. Vitesse dat vroeg op 1-0 kwam. Fraaie goal van Van Ginkel. Maar daarna verzuimde om de tweede te maken. Kansen waren er genoeg. Boni nu wat slordig. VVV neemt over via Van Haren, maar dat is van korte duur. Dan is het Van Ginkel opnieuw namens Vitesse die aan een aanval kan gaan bouwen. Via Kakuta gaat het dan weer terug. En Van Aanhot paast hem dan naar Van der Heijden. Vitesse nog altijd geen enkel puntverlies in een uitwedstrijd. Maar gaat dat vanmiddag gebeuren in de koel? Het zou maar zo kunnen. Vitesse moet op jacht, als het tenminste koploper wil gaan worden vanmiddag in de Eredivisie op jacht naar doelpunten. Theo Jansen, geen afspeelmogelijkheden omdat er weinig wordt bewogen. Boni staat daar stil, Rijs staat nog wat dieper, staat ook stil tussen twee centrale verdedigers. En dan moet het opnieuw via Van der Heijden. Die kan wat meters maken. Naar het dan al het strafsofgebied. Goed paasje binnendoor naar Van Arnold. Dit is de kans voor Vitesse. Van Arnold paast de bal wel naar Reis. Maar via Seip wordt de bal dan toch weer weggewerkt over de zijlijn. Aanval. Het gevaar voor VVV in elk geval geweken. En de aanval van Vitesse voorbij. 48 minuten gevoetbald in de koel cool in Venlo. Het staat hier 1-1. We gaan even het kanaal oversteken. Manchester City, Manchester United, niet meer in de Premier League. Zou dit de laatste helft van Mancini kunnen zijn. Dat zou zomaar kunnen inderdaad, als je ziet wat er allemaal niet goed gaat dit seizoen, is dat te veel 52 minuten onderweg in dit duel. En United 2-0 vooral tijden lang. Twee goals van Rooney, mocht u dat eerder hebben gemist. En ze slagen er maar niet in bij City, dat nu wel de bal heeft via invallen het om gevaarlijk te worden. Nou misschien dan met uh, aan de linkerkant David Silva, net niet in balbezit en uh, de vlag gaat omhoog voor buitenspel. Een voorzet komt er niet, veel protest vanaf de tribune, veel frustratie in het stadion. David Silva ook boos op de scheidsrechter. Maar een uh, sanctie uh, die uh, volgt er uh, niet. Het is uh, duidelijk uh, buitenspel. En uh, de protesten worden toegestaan van Silva. Maar voor de rest levert het allemaal niks op. En dat is het belangrijkste. Ondanks een uh, enthousiaste arm de lucht in richting de scheidsrechter. En richting de grensrechter ook uh, misschien wel. 2-0 voor United dus. Dat geduldig wacht op zijn momenten. Dat geldt ook voor Robbie van Persie. Die we niet zo heel veel aan de bal zien. Nu kan hij misschien aannemen op de punt van strafschopgebied bij City. Aan de rechterkant via Rooney. Bijna nog een keer van Persie. Maar daar zit dan de verdediging tussen van Manchester City. TV's in de ploeg gekomen voor Balotelli. Deelde nog een soort gekke tik uit. Een schop achterwaarts richting Ferdinand. En dat was denk ik de druppel voor Mancini om hem eruit te halen. Want hij heeft te weinig laten zien, de Italiaan. Dan is het opnieuw buitenspel. Nu aan de andere kant van het veld. Of eigenlijk aan dezelfde kant moet ik zeggen. Weer op links, Aguero. En dezelfde grensrechter doet de vlag omhoog. Het ziet er niet goed uit voor City en de manager daar. Voor Roberto Mancini, de Italiaan. Dat is 2-0 voor United. Do you hear me talking to you? Across the water, across the deep blue ocean under the open sky. Oh my, baby, I'm trying, boy,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 To an island where we'll meet You'll hear the music, fill the air Lucky was dat van Kobe, Collet en Jason Mraz. AC Milan dreigt uh, enige tijd het te moeten, moeten doen zonder Nigel de Jong. Want de middenvelder viel zojuist tegen Torino uit met een, op het eerste oog, ernstige blessure. Mogelijk is er een pees gescheurd en dat zou betekenen dat de middenvelder maanden is uitgeschakeld. Misschien zelfs wel dit seizoen niet meer in actie komt. Nigel de Jong ernstig geblesseerd dus naar Venlo, VVV, Vitesse, Richard van der made We konden de platen gewoon draaien. Dus het is nog 1-1, denken wij. Ja, nog steeds 53 minuten onderweg. En VVV toch wat brutaler. Dat moet natuurlijk ook voor het eigen publiek. Waarom niet? Je hebt nog weinig punten behaald. Dit seizoen slechts één overwinning op eigen veld. En met de komst van Otsu noodgedwongen natuurlijk door die blessure van Turkis is, Ton Lokhoff met zijn ploeg ook wat aanvallender gaan spelen. Dat maakt de wedstrijd ook wat interessanter. Er komen wat meer ruimte. Zojuist had Vitesse weer een uh, hele aardige kans met een uh, fantastisch scherp aangesneden voorzet van Theo Jansen. Boni zat erbij met het hoofd, maar een uitstekende redding ook van dichtbij van ma en pa met zijn linkervoet. Vervolgens in de rebound bijna opnieuw Boni. Maar weer was ma en pa alert en voorkwam dus uh, de 2-1. Het is opnieuw Vitesse. Diep op de helft van uh, VVV met uh, Theo Jansen die bij tijd en wijle als een soort derde centrumverdediger speelt. De opbouw ook uh, verzorgd bij uh, Vitesse, nu Reis in balbezit. Reis dan heel slordig. Levert de bal zomaar in bij McQuire. Namens VVV. Nu misschien weer wat mogelijkheden via Kullen. Kullen paast de bal naar Van Haren. Van Haren dan breed naar Radozaveljevits. En dan weer terug. En dan wordt er ook gejaagd door Reis en door Boni. Maar met een leuk driehoekje lost VVV dat aardig op. Nu toch wat in de problemen. Bal gaat terug naar Ma en Pa. Lange bal richting de twee spitsen. Daar staan Otsoe en daar staat ook Kullen. Otsoe pakt dan de afvallende bal over de linkerkant. Komt Komt linksback Fleuren. Dat ziet er goed uit. Fleuren paast de bal naar McQuire. McQuire naar Linssen. Linssen kan goed schieten. Doet dat. En een doelpunt. Ja, wat een geweldige doelzeg van Linssen. En zo staat Vitesse dus ineens op achterstand. En leidt VVV in de 55 ste minuut van deze wedstrijd. Met 2 tegen 1. Hele leuke aanval. En een prima doelpunt van Linssen. Die zijn feestje dan viert met de cornervlag. Daar staan 6, 7 spelers van VVV bij. En die hebben allemaal en die zijn allemaal blij en zo leidt de thuisploeg dus na 10 minuten gespeeld hebben in de tweede helft na een fraaie aanval via Fleuren en via McQuire. En uiteindelijk Linsen, die de bal met zijn rechter van een meter of 18 onder Veldhuizen doorpegelt in de benedenhoek. Prachtig geplaatst VVV Vitesse 2 tegen 1. Verrassend dag. Eens kijken of er ook verrassingen in zitten in Breda. NAC Feyenoord, Frank Wilaert. Ja, wat zou dan een verrassing zijn als uh, NAC met een overtal hier gaat winnen? Is op zich nou, niet zo heel erg verrassend. Feyenoord doet er wel alles aan om dat te voorkomen. Moet hij even opletten, Goudel je achterlijntje halen. Ah, hij legt de bal net even te ver bij zich vandaan. En daardoor komt het niet meer tot een voorzet. Omdat de bal al over de achterlijn uh, verdwenen is. Want eh, Nak is bij Vlagen wel eh, dreigend. Maar het echte gevaar kwam op een gegeven moment toen eh, Danny Verbeek vanaf het middenveld ging dribbelen. En niemand bij Feyenoord hem oppakte. Iedereen in zijn positie bleef staan. Verbeek bij randje Strafschopgebied dacht. Nou ja, als ik toch hier gekomen ben, dan ga ik ook maar schieten. En hij schoot de bal hard voor langs de goal van eh, Feyenoord. Een goede kans. En Feyenoord dat probeert gegroepeerd te verdedigen. En af en toe eh, via een countertje eruit te komen met Pella als aanspeelpunt. Wil dat nog wel eens werken? Want die kan een bal goed bij zich houden Aardig kaatsen. En dat heeft één keer tot redelijk succes geleid. Maar dat is er vrij weinig in deze tweede helft. Ik vrees dat er voor Feyenoord niet zo gek veel meer in zit dan het op die manier te proberen. Stiekem toch nog drie puntjes te halen. En zo de aansluiting met de top vier te blijven houden. En anders in ieder geval dat puntje vast te houden. Omdat het dat nu eenmaal heeft met die tien man. Nog een keer een vrije trap voor nak. Nadat Schaken is teruggefloten. Vasthouden van zijn tegenstander. Dan gaat nog even de discussie aan met uh, Guzubijuk. Vraag nog even, weet je het wel zeker? Nak neemt intussen de vrije trap. Dus kan uh, Schaken beter opletten. Verbeek met de voorzet richting de tweede paal. Daar is dan even niemand te vinden. Hooi is daar wel in de buurt. Maar uh, laat daar rustig. Velena de bal wegwerken. dat kan hij rustig ook doen. Omdat daarachter Goudelje weer staat om de bal op te vangen. En dus kan Nak gewoon doorvoetballen. Bal ingebracht, de vrije werkt weg. En dan kan uh, uiteindelijk Verbeek in buitenspelpositie worden aangespeeld. En dan is Nak alsnog uh, de bal kwijt. En kan El Abdelaui daar uh, de bal uh, weer binnen het veld brengen. En een vrije trap gaan nemen voor Feyenoord. Dat gaat de Vrij uiteindelijk doen. Als de respect daar de bal gewoon inlevert bij zijn aanvoerder. En de lange haal naar voren. Natuurlijk zoeken naar Pelle. Die staat daar met bottekin in zijn rug. De Braziliaan wint van de Italiaan. En dus kan nakken door met Verbeek. Verbeek verliest het duel van de Vrij. Die goed is doorgelopen richting het middenveld. En dus Feyenoord daar in balbezit brengt. Een spaarzame aanval van de Rotterdammers. Na een uur voetballen. En die 1-1 stand in Breda. Nou weer naar Manchester City tegen Manchester United. Kan de thuisclub nog iets grachten. Hebben gescoord. Het staat 1-2. United nog altijd op voorsprong. Na een doelpunt van Yaya Touré. Die van een meter of zeven recht voor de goal raakt. Er gaat een aanval aan vooraf. Na precies een uur in Manchester. Aan de rechterkant van het veld met Carlos Tevez. De invaller die mag schieten. Vindt doelman David De Gea van United op zijn weg. Dan nog een poging voor Silva. Dan houdt Tevez het overzicht. Legt hij de bal terug. Waar niemand staat van United. En dan schuift Yaya Touré zijn vijfde goal van het het seizoen binnen is het 2-1. Terwijl we wachten nu op een vrije trap ook van Manchester City. Ik denk dat het duel nu echt begonnen is. Met nog zo'n half uur te spelen. Plus extra tijd zal het zelfs ietsje meer zijn. Een handig genomen trap van Yaya Touré. Niet ineens op doel, maar naar rechts geschoven langs de muur. Uiteindelijk trapt United er niet in met Rooney en Van Persie. Nu bovendien, bovendien mogelijkheden om te counteren. Cleverly weer in de voeten van Rooney. Tweevoudig doelpunten maken in dit duel. Aan de linkerkant van het veld. Van Persie legt zijn tegenstander neer. Dat wordt niet gezien in de as van het veld. En ook de man met de bal in de voeten, Rooney, wordt neergelegd. Klaagt bij de leidsman. Maar er komt uh, geen vrije trap. Of toch in tweede instantie. Dan zou de scheidsrechter zijn ingefluisterd. Dat mag door een van zijn assistenten. Nee, City mag verder. Er is opeens een sfeertje ontstaan in het stadion. Dat uh, ja, lijkt te duiden op een uh, spannend mooi laatste half uur. En nog even zeggen. Vlak voor die aansluitingsgoal van Persie. Prachtig vanaf de linkerkant met zijn rechterbeen van ver op de paal zien schieten. Geen 0-3, wel 1-2 bij City United. sing Is it Thank you, Billy Paul, Saving My Life. We gaan snel naar Richard van der Maarden bij VVV Vitesse. Interessant natuurlijk. 2-1 de tussenstand. Voorsprong voor VVV. De ruimtes zijn groot op het veld. En nu weer de omschakeling met uh, Vitesse aan de bal. Theo Jansen vrij diep op de helft van VVV. Probeert de bal naar Boni te passen. Dat wordt goed doorzien. En dan een overtreding van Jansen. Dat zou een gele kaart kunnen zijn. Was te laat, maar Makkeli maakt geen beweging om daar een uh, prent voor te trekken. Zojuist toch weer uh, een aardige aanval van uh, Vitesse met een kans voor uh, Boni. Ook is er gewisseld. Fred Rutte heeft Havenaar in de ploeg gebracht. Een lange spits... Eh, waardoor de ploeg uit Arnhem toch wat opportunistischer is gaan spelen. Met regelmatig een, een hoge bal die in het strafsopgebied ploft. Ibarra is eh, naar de kant gegaan. En Vitesse heeft weer het initiatief in de wedstrijd overgenomen. Je ziet bij VVV na die 2-1, brutaal begonnen in de eerste 10 minuten van de tweede helft. Dat ze nu toch wat naar achteren lopen. Dat ze wat angstig zijn, zo lijkt het. Natuurlijk wil je die voorsprong graag verdedigen. En is het misschien wel wat onverwacht voor VVV dat ze in eigen huis leiden... ...tegen de mede koploper. Maar is dat nog zo na vandaag? Nu is het uh, Vitesse dat weer uh, mag opbouwen met uh, Kasia. Kasia schuift hem dan opnieuw breed. Zo gaat dat vaak bij uh, Vitesse. VVV wacht dan totdat uh, de Arnhemmers over de middenlijn steken. Nu de opening cross goed gepaasd naar uh, Kakuta. Kakuta zoekt de combinatie met Van Ginkel. Van Ginkel dan weer een hoge bal richting Boni, richting Er Wordt goed verdedigd in dit geval door Reuzeler. En die kopt de bal dan over de achterlijn. En dus krijgen we een hoekschop voor Vitesse... Daar is nu ook wat snelheid aanwezig. Theo Jansen dribbelt met een kort pasje naar de cornervlag. En gaat dan met zijn linker de hoekschop nemen voor Vitesse. Zevenmaal uitgespeeld. Zeven keer dus drie punten. Maar gaat dat na vanmiddag veranderen? Het zou maar zo kunnen. Kullen kopt de bal. Van der Heide, doet dat ook. Dan moet maar een paar opletten. Komt er ook uit. Bokst de bal weg. Via Van Ginkel nog een keer raakt de bal verkeerd. En dan kan VVV, dat is goed, via Linse de bal naar de buitenkant plaatsen. Daar ligt natuurlijk de ruimte. Maar VVV heeft het in deze fase ook even niet. Is wat van slag. Vitesse, de betere ploeg. Maar het kijkt wel tegen een achterstand aan. 2 tegen 1. De helft van Nak tegen het team van Feyenoord. Frank Wielaard. Daar gaan de een van die 11. Seuntjes met 7-mijlslaars richting de goal van Feyenoord. Maar hij moet uitwijken. Komt nu bij de achterlijn aan. En bij de eerste paal Schalk net ingevallen. En natuurlijk. Wat Schalk doet is aannemen, schieten. Dat doet hij uit alle hoeken en gaten en uit alle posities. Dus ook met zijn rug naar de goal. Gewoon proberen. Hij houdt er een hoekschop aan over. Hij is in het veld gekomen. De diepe spits voor Gillissen, Controlerende middenvelder eraf. En nog een spits erbij. Want Tak moet scoren. Moet een overtaal natuurlijk deze drie punten binnenhalen. Want onderin zoveel mogelijk afstand creëren met de onderste plaatsen. En vandaag is een uitgelezen mogelijkheid met Feyenoord dat achterover leunt. En ook hoopte nog een puntje over te houden. Ingekopt de bal eh, nog een keer ingebracht. De bal van de doellijn gehaald bij Feyenoord uit die hoekschop, zegt Schalk. Die eh, graag wil dat die goal telt. Maar ik denk inderdaad dat die bal voor de doellijn is eh, weggehaald. Wordt die eh, ingekopt door uh, Goedelje, Inderdaad van de doellijn gehaald, zie ik in uh, de herhaling uiteindelijk. Door uh, Klaasie, die daar uh, precies op de goede plek staat. En dus terecht dat er uiteindelijk doorgevoetbald is. Ondanks het reclameren van de mannen van NAC. Dat ze een doelpunt gemaakt hadden. Ze zullen er nog een paar centimeter bij moeten doen om hem echt te laten tellen. Nu Filena aan de andere kant. Ah, die heeft wat ruzie met de bal vandaag. Immers niet. En uh, die gaat dan uiteindelijk neer. Krijgt de bal niet onder controle. En Filena daarna ook niet. Feyenoord houdt wel balbezit. En is er ineens leven gekomen in uh, dit duel. Nelon dan die weggeleidt. En uiteindelijk de bal met een hakje over de zijlijn brengt. En zo komt Nakt dan weer in uh, balbezit. Daar waar de ploeg uit Breda eigenlijk hoopte dat het inmiddels 2-1 was. Maar zover is het nog niet. Wel de dreiging van Schalk. Inmiddels ook uh, gezien in uh, deze wedstrijd. Hij dus de toegevoegde waarde in het punt van de aanval bij de ploeg uit Breda. Botteguin gele kaart gekregen in een duel met uh, Pelle. Die vroeg ook om die gele kaart. Dat is niet zo netjes. Maar Juk gaf daar wel uh, gehoor aan. Bal diep in de richting van Schalke. een duel met Martins Indi. Lamproe raapt op. En zo is het tempo in ieder geval omhoog gegaan. Omdat Nak wil winnen. En Feyenoord misschien wel gebruik kan maken van de ruimtes die overblijven op het veld. 20 minuten nog en het is 1-1. Een paar berichten nog. Bij wildbeek de shorttrack in Shanghai. Heeft Nederlandse mannen aflossingsploeg. Andermaal Zilver gepakt. Knecht, Kersthold, Breusma en Van der Wart. Moest alleen Zuid-Korea voor laten gaan. Bij het individuele toernooi verdiende Daan Breusma en Freek van der Wart. Een Olympische nominatie op de 500 meter. Marcel Husser heeft in het Franse Val d'Isère... een wereldbekerwedstrijd Reuzensalom gewonnen. De Oostenrijkse skier kwam tot een totale tijd van 1.54.10. Dan was daarmee een klas apart. De Duitser Stefan Lloyd moest ruim een ruime seconde op hem toegeven. Het brons ging naar de Amerikaan Ted Legity. Klein voetbalberichtje nog. De Australische Voetbalbond heeft het contract... met technisch directeur Han Berger verlengd tot 2014. Berger werkt er al sinds 2008. En hij houdt zich onder meer bezig... met de opleiden van alle trainers in Australië. VVVT. Tegen Vitesse staat men nog een minuut of 20 te spelen op 2-1... voor de ploeg uit Venlo. Een nak tegen Feyenoord. De team van Feyenoord 1-1. Ook daar nog een minuut of 20 te spelen. Eerder vanmiddag eindigde Heerenveen tegen Roda JC in 4-4. Dat had Heerenveen vlak voor tijd nog met 4-2 voorstond. Straks om half vijf begint PSV tegen SC Twente. De topper die u integraal kunt volgen hier op Radio 1. Dat betekent dat langs de lijn doorgaat tot ongeveer tien voor half zeven. En in Engeland Manchester City tegen Manchester United. De topper Het staat daar 1-2... 01 en 01. De 02 door Rooney. En zojuist 1-2 door Touré. Meer sport zometeen na het NOS-journaal van 4 uur. Tot zo.